Sebastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie werd opgepakt omdat hij geen foto's wilde afstaan aan de politie. De strafzaak is van de baan en de foto's zijn vernietigd, zegt Justitie. De fotograaf werd opgepakt omdat hij foto's had gemaakt van een vechtpartij en een actievoerder. Uh, een vechtpartij tussen een actievoerder en een Amerikaanse militair. Justitie wilde de foto's hebben en zette de fotograaf vast terwijl zijn foto's werden gekopieerd. Om informatie van de journalist af te nemen is vooraf toestemming van een rechter nodig. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het eens geworden over een opvangregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Verspreid over Nederland komen acht opvanglocaties waar de gemeenten de asielzoekers naartoe kunnen sturen. Daar wordt geprobeerd de migranten binnen twee maanden na hun afwijzing uit te zetten. De kans dat deze regeling gaat werken is groter dan bij de oude bedbadbroodregeling, omdat de gemeenten nu willen meewerken. Het huis van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet is toch één keer beklad en niet twee. Vorige week tekenden linkse activisten in roze verf van anarchistisch teken en een vrouwensymbool op de voordeur van Baudet. Zondag werd gedacht dat de deur nog een keer was beklad, maar dat blijkt nu niet het geval. De geur is teruggekomen toen het schoonmaakmiddel dat de eerste keer werd gebruikt was verdampt. En als Nederland voorop wil lopen in het afschaffen van dierproeven... moet er veel meer moeite voor gedaan worden. Dat hebben twee wetenschappers gezegd in de Tweede Kamer... waar ze waren uitgenodigd. Staatssecretaris Van Dam zei eerder dat Nederland over acht jaar... wereldwijd koploper moet worden voor dierproefvrije alternatieven. Volgens de wetenschappers kan dat alleen als de onderzoekers gaan samenwerken. Vanzelf gaat dat niet, want de wetenschap is sceptisch over de alternatieven... zei een van de wetenschappers. Het weer het klaart vanuit het noordwesten geleidelijk op, alleen in de kustprovincies valt ze nu en dan nog een bui. Morgen geregeld zon, maar ook verspreid over het land buien. Het wordt dan zo'n 16 graden. In het weekend is het wisselvallig. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, Zee! Zandvoort een zomerhit.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 Gewachte schouders klemmen, een kop in de kop in de kop. Nou, we de kaarten drogen, dragen de ogen. Genoeg. ik heb wat gedoe van, ik ben het zat Voor de mensen die uh, het Red Bull Formule 1 team een warm hart toedragen... en zeker Max Verstappen hebben we deze platen maar eens even bijgepakt. Raggende mannen en het rijdt niet, het rijdt niet, het staat stil. Welkom bij deze tweede uur van uh, Alternative FM. Een Beetje legendarisch, die band, die raggende mannen. Want uh, Thijs de Melker, uh, ja, die heeft uh, nog een studio. Uh, en daar komen geregeld wat dingen vandaan. En de laatste keer wat we ge gedraaid hebben van uh, zijn hand... Tenminste, van de hand van de studio materiaal. Eh, is Anne van Schothorst samen met Rebecca Sier dat, uh, dat verhaal. En daar is uh, het werk opgenomen in die studio. Ik zou haast denken van: heeft die Echt dat gedaan, die thuis de melk. Ja, hij heeft een onderdeel uitgemaakt van de, de rug en de mannen. Goed, het uh, tweede uur is begonnen. Fijne vrienden en vriendinnen van dit uh, programma. We gaan uh, gewoon verder. Dat uh, nummer dat heet uh, hier De harder En zij zijn uh, binnenkort te zien op Harlequin vest in Baruch, Rotterdam. En dat nummer dat heet Ink and Feathers. And I keep falling Ja, zitten allemaal bij elkaar. Uh, gewoon, uh, nou, dan gaan al die microfoons uh, gewoon open. Wat mij betreft. Uh, Eén blijft er gewoon consequent staan. Hè? Dat, uh, dat, uh, dat is toch wel wat. Dat is de frontvrouw van de band. Uh, die die uh, blijft staan. Uh, daar begin ik dan ook maar even mee. Uh, met uh, de dame in kwestie. Uh, want als ik uh, een beetje naar de muziek luister. Uh, Laurie, Toch maar zitten. Nee, Nee, nee, dat nee, was een, een schijnbeweging. Ja, uh, pop, folk, indie. Ja. Zo staat het omschreven op Facebook. Maar ik uh, meen toch een beetje, een beetje te horen dat, uh, net, dat je er een beetje in een soort jazzy sound met uh, Hold On. Yeah. Ja, het blijft heel lastig te definiëren. Want we hebben. Uh... Wij Nederlanders willen alles in een hokje stoppen. Ja, precies. En we, wij, sowieso houden wij niet zo van hokjes tenzij het een oefenhok is. Ik ook, ik ook niet. <laughs> uh, ja, is... Heel grappig. Ja. Ja. <laughs> maar. Vertel, waarom is het... Maar goed, door wat ben je dan beïnvloed? Ik heb het denk ik ook gesteld op een gegeven moment... na de afloop van een van jouw optredens bij de... Optredens. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Het, het, het kan niet heel raar zijn. Um, nee. Hoe wij over het algemeen schrijven is dat ik een soort van um, raamwerk... een soort van uh, ruggengraat de band inbreng. Mm -hmm. En dat is, dat is dan vaak dus tekst, een zanglijn en uh, akkoorden op gitaar of een melodietje op gitaar. Ja. En dat gaan we in als band verder uitbouwen. Um, en wat me kan inspireren... dat loopt zo ontzettend uiteen. dat kan een klein stukje tekst zijn... in een ander nummer wat me ergens aan doet denken... en me dan maar helemaal los laat gaan. Ja. Of uh, uh, enigszins biografisch. Hè, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Um, uh, we gaan hierna... Als jij spelen. Nederlands talig nummer. Dat is gedeeltelijk gebaseerd op het verliezen van mijn opa, bijvoorbeeld. Okay. Die als een soort broer van mij was. Ik ben enig kind, dus ja... ja. En um, het nummer wat we daarna gaan spelen. Wat heel. Uh, ik denk dat dat, dat is ons meest jazzy, funky nummer, denk ja, ik. Ja, een beetje Room ja. even achter. Ja, ja, dat heet uh, That's Not Me. Ja. En uh, uh, toen moest ik even wat uh, woede kwijt. <laughs> wat woede kwijt? Dat is een heel vrolijk liedje geworden. Ja, ja. ja maar het is wel inderdaad een heel vrolijk ja. liedje. Ja, uh, even over... Uh, hè, want uh, zij brengt dan de teksten uh, in. En dan, jullie uh, moeten... Of nou, moeten. Moeten is er niet bij. Uh, maar goed, hoe gaan jullie daarmee om? Uh, is het zo van, uh, nou kom maar. Uh, wij uh, verzinnen er wat uh, muziek omheen? Of, uh, nou, Ja, meestal gebeurt het via de WhatsApp. En dan, Via WhatsApp. Ja, uh, ineens heb je dan zo'n zo, zo, zo soundbite. Ja. En daar staan dan een paar dingen op. Ja, wat ga ik daar in godsnaam op spelen? Ja. En daar dat, dat draai ik twee, drie avonden omheen. En dan heb ik een paslijn. Oké. Okay. Uh, maar uh, met, met repeteren uh, gaat dat... Uh, nou ja, dan Iedereen komt met zijn eigen dingen erom. En, en dan probeert zij het zoveel mogelijk te veranderen. En wij gaan daar dan niet mee Nee, Nee, zijn jullie zo, zijn zo star. <lacht> <lacht> We kunnen ook hele leuke gesprekken opleveren, denk ik. Ja, gaat goed. <lacht> het gaat altijd goed. We, We uh, hebben nog nooit ruzie uh, gehad, volgens mij. Uh, hè? Nee. Nee. nee, in nee. deze bezetting niet. Nee, nee, is, het, is, het, is het ontspannen werk? Ik uh, ga even naar jou, uh, Boas. Uh, ontspannen werk? Ja, ja absoluut. Ja? Ik denk als wij met z'n allen in de ruimte zitten... dan uh, is het eerst mensen even lekker bijpraten... en een koffietje erbij. Ja. En, dan en dan allerlei we weer liedjes weer spelen besiezen. die niet van ja. ons ja. zijn. Nee. Ja. ja, met name, ja. Nee, toch, <laughs> Louis? Lillige liedjes vooral, hè, Louis. <laughs> <laughs> dus, uh, um, uh, ja, want, want nou jij, de, Boas, en ik denk uh, Louis ook... Uh, die, die zit het natuurlijk met een... Uh, dat jullie meerdere mensen uh, en me meerdere muzikale projecten actief uh, zijn. Ja. Ik weet niet hoe dat met jou zit, Hans. Nou, toevallig is uh, afgelopen uh, maandag uh, mijn uh, geliefde B-Flying en Marvelous Band uit elkaar gevallen. Oh. Na 25 jaar. Dus, dus dat, dat uh, is een beetje jammer. Maar dat... we gaan door. We hebben okay. een doorstart. Uh, maar uh, maar uh, hoe zit het uh, met jou, uh, Louis? Uh, ja, ja. helemaal uh, goed. Ben je nog actief met, met uh, de, uh, projecten naast deze band? Jazeker, ja. zeker. Ik uh, ben onder andere met een vriend ben ik bezig om. We uh, Funky Jabber. We zijn bezig om eigenlijk onze nummers in, op de computer eigenlijk, uh, uit te werken. Mm het -hmm. is eigenlijk een, een productieduo, zou ik het zo maar zo noemen. Ja. Eigen werk. Ja. En uh, nou, dat is eigenlijk zeg maar voor werk voor op de lange termijn. Ja. En uh, ja, god, daarnaast uh, val je hier en daar als toetsenist in, in een bandje. Uh, ja, van alles zo eigenlijk. Ja, oké. Okay. Van alles. Okay. Ja. Uh, uh, Bowers, zijn uh, die jongens uh, nog actief? Uh, Whitfield en 70s Lockdown? Uh, nou, zover ik weet is 70s Lockdown wel deels uit elkaar gevallen. Maar die, daar is er nog een deel van actief bezig? Ja. Yeah. En um, Wheatfield daar die is eigenlijk ook half uit elkaar gevallen. Want onder andere de oprichter van Seventies Lockdown dat was de bassist van Wheatfield. Oh ja, ja, dat verhaal. Ja, maar ik weet. Ik, <laughs> ik heb nu een andere band en dat samen met de gitarist en de saxofonist van uh, Wheatfield daar hebben, we, uh, daar hebben we een nieuw project begonnen eigenlijk. <kijs> Oké. Okay. Dus. Dus, je bent, dus er, zit, er zit weer iets uh, ja, daar aan zit, te komen? Ja, er zit iets aan te komen. Er oh, zijn ja, ja, ja. nog heel veel aan het schrijven. Ja. Uh, nou, hebben jullie uh, een aantal nummers, uh, ik kijk weer even naar Laurie, uh, weer ges geschreven. Maar hebben jullie plannen om nog iets uh, ja, te gaan doen? Ja, die uh, Nederlandstalige EP die ik al eerder noemde. Dat zei je, dat is ja. één ding, maar uh, daarna uh, blijft er toch ook nog uh, iets over. Ja, we zullen toch ooit nog het echt een keer moeten maken? moet een keer af. Ja, ja, hoor. Maar als ik zo hoor van, uh, van een repetitie... en uh, er wordt uh, aan het begin heel veel koffie gedronken... ja, dan uh, schiet het natuurlijk niet om. Ja, ah, ja, kijk, het, het is niet zozeer dat we alleen maar koffie lopen te drinken. Maar ja. het is meer dat het wel eventjes ontspannen binnenkomen is, Nou ook, ja. ook wel een beetje dankzij de Haamse pop zien hebben we zoveel gespeeld dat uh, het repeteren... er zit zoveel muscle memory in je op mm -hmm. dit moment... dat het, uh, het oefenen... Uh, zeker de, de nummers die we zeg maar, de afgelopen jaren veel gespeeld hebben... die zitten er zo in, joh. Mm. Dus, oh, dat speel ik dood nog. Oké. Okay. Goed, uh, ik, uh, ik, weet, ik weet weer even genoeg. <lacht> dus, uh, want ik uh, ga weer even verder met het uh, lijstje wat, uh, wat ik heb. Uh, twee nummers en daarna mogen jullie weer spelen. Dus dat is ook weer uh, meteen het zijn naar de man uh, recht, uh, links van mij... met het uh, zwarte shirt en dat staan wisselende teksten op, uh, op, heb ik uh, begrepen. Of... Kom er eens even bij, Marcus, want, uh, want uh, hoe zit dat nou uh, met, die, uh, met die teksten? Die, uh, is dat uh, van, jullie, van jullie bedrijf of zo? Of, uh, hoe zit dat? Ja, elk uh, kwartaal komen ze weer met zijn t-shirt uit, uit met uh, andere teksten erop. Wijsheden? Ja, wijsheden. En met, ja, wijsheden <lacht> vaak wijsheden uit de IT, dat wel. Oh, wijsheden uit de IT, dat wel. Ja, dan. door wijze mannen uit de IT, <lacht> met, waarschijnlijk met grote baarden. <lacht> Al Steve Jobs had geen baard. <laughs> Jan Pidorus en Cornel, Ja, dus uh, daar hebben ze weer wat anders. Maar ga door. We gaan. <laughs> Maar, uh, oh. En die printen ze nou t-shirt. En dat ja. noemen ze dan hackathon elke keer weer. Uh. Oh, zijn het <laughs> dat lo zijn het, lo het loopt samen met onze hackathons ah, inderdaad. Ah, hebben aha. we dan een shirt met een wijze tekst erop. Ja, ja, ja. ja. En voor mij het is het gewoon de eerste die oh. boven de stapels een t-shirts lag. Dus uh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat ja, ik... had geen be bedoeling <laughs> ja. om die vandaag. Nee, uh. nee, nee. nee. Oké, okay, duidelijk verhaal. Uh, goed, uh, weer uh, terug naar Nederlandstalig. Want ja, als we het dan toch over Nederlandstalig hebben... dan uh, is dit uh, één iemand uit Rotterdam. Joost wandelen En ze gaat alleen vergaan. Want oh ze komt alleen naar het eten gaan. En wow -oh, ze te oud. En -oh, ze heeft alle En -oh, ze gaat ze gaat ze gaat de ze En wow, ze gaat ze gaat ze Dus wilt hij dan weet ik wat ze wil want dat is alleen maar He's acting like me Hoor ik me daar een klassieker in één keer voorbij komen op de koptelefoon? Ja, ja, ja, ja. Zo slim ben ik dan ook wel even in de voorafluistering. Uh, daarvoor, uh, voordat wij uh, gingen praten, had ik uh, nog een blokje... Uh, waar onder andere Sway in uh, zat. Want uh, ik vond het wel even grappig om dat ook uh, even af te kondigen. Um, Joost Wander in dit blokje samen met uh, Wanderlust, uh, met de dames van Dakota... Die wij ook hier hebben gehad. Maar dan uh, meer aan het uh, woord. Nou, het is uh, tijd weer voor een uh, blokje van twee uh, nummers achter elkaar van uh, Laurie Fish. En een van de twee nummers is het Nederlands-talig nummer. En ik geloof dat we daar ook mee gaan beginnen. Dus ik zou zeggen... Kom maar. Zie jij een woord zou spreken, zouden weken zonder jou niet meer. the yeah. age so Zou spreken, zouden weken zonder jou niet meer dan nu verpleken. Ja, je, je ziet als het ware een beetje, tenminste ik ben dan visueel ingesteld, een beetje die... Die mistflarders zie, uh, zie ik dan komen. Uh, en dat je dan dwaalt door dat mistlandschap. En dat je dan op een gegeven moment daar met je gedachten bij bent. Zo'n beeld heb ik daarbij bij dat liedje. En uh, <coughs> dat je even in een melancholische stemming uh, terechtkomt. Uh, ja, ik, uh, ik ben er wel even in meegetrokken als het ware. Dus dat moet ik er dan weer bij zeggen. Het uh, laatste nummer, dat is That's Not Me. Klopt, hè? Dat klopt. Oké. Okay. Het was een, een, ook een behoorlijke solo op de toetsen, heb ik even in de gaten gehad. Maar het was wel het moeite waard, eerlijk gezegd. Dank voor de komst, in ieder geval, wat betreft het muzikale gedeelte. Dank voor het welkom. Ja, <lacht> en dat was het laatste nummer van uh, Laurie Fish. Uh, nu twee nummers achter elkaar. Dat zijn uh, toch wel, uh, zeker de eerste is een stevig nummer. En daarna dan hebben we onze Hanemse vrienden weer van uh, de Cinema Escape... Uh, de eerste is een band die gaat 7 oktober optreden in de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. Maar daar schijnen ze ook vandaan te komen. Het is de, ja, een combinatie tussen Leeuw Tijger. Het is uh, geen reiger, geen heiger, zo noemen ze zich. Uh, maar goed, het is uh, wel heel erg uh, stevig en onvervaste, onvervaste rock'n'roll. En eigenlijk zou Pepe Rock zeggen, rock'n'roll forever. Ik zou bijna zeggen, hier is Leiger en line hem op. Me, heet uh, dit nummer van uh, The Cinema Escape. En daarvoor hoorden we Leiger, Line em Up. En uh, dat is uh, een uh, band uit Vlaardingen. Ik moet het er wel bij zeggen, want anders dan, uh, krijg ik grote problemen met, uh, met de mensen daar. Want vorige week hadden we dus ook nog een band... Uh, die uit die, die contraille vandaan, van kwam. Half Rotterdam en half Vlaardings. Dus ja, en dan moet je toch uh, zeggen dat het uh, een beetje gewoon aan de maas ligt. Dat, dat, dat is dan de veilige manier van praten erover. En uh, we hebben er nog een paar uh, die we nog draaien, waaronder de nieuwe single van uh, Stilwave. want uh, die jongens die komen 19 oktober hier naar de studio. Maar eerst een andere Utrechtse band, en dat is Figgy, met Soms. Soms weet ik niet waar Soms weet ik niet waar het Soms weet ik niet waar, soms weet ik niet waar jij bent, jij bent en waar ik zoek. She will surpass the rest. En dan uh, uh, zullen zij hier 19 oktober hun opwachting uh, maken. Stillwave en een nieuwe single She Flies uh, Tracer. Dat is uh, het uh, verhaal van uh, Stillwave. Uh, wij hebben nog uh, tijd over. Want we gaan ook nog een, uh, een kleine uh, vooruitkijk uh, doen naar volgende week. Want volgende week is het precies vijf jaar geleden... dat er een uh, magisch album voor ons dan is uitgebracht. Maar voordat ik dat doe ga ik eerst uh, Marcus erbij halen. Want uh, nu staat de microfoon. Wel goed open... Nee, nee, nee... nee, nee, nee. Ja, ik wist pas, pas het. Pas voor Donnie, nog wel. <laughs> die, wie die andere. En dan zeggen wij altijd in koor... Tot, tot volgende, volgende week. week. En uh, volgende week uh, hebben wij uh, uh, een speciale aandacht. Ik zei het al. Uh, volgende week is het uh, precies vijf jaar geleden... dat hij een magisch album... Uh, min of meer wekenlang de eter hebben ingeslingerd. En ja, eigenlijk is het nog steeds een goed album... Uh, de dame in kwestie is ook meerdere malen bij ons uh, geweest en op uh, bezoek uh, geweest. Heeft uh, uh, ook wat dat betreft um, ja, een ereplaatsje bij ons verdiend en zeker ook dat album. Dus, uh, we gaan niet, uh, denk ik, uh, alle nummers van dat album spelen. Dat album dat heet The Girl You Love en uh, het uh, is van Fabiana Dammers uit IJmuiden. Dus, dat is uh, eigenlijk uh, wat, we, wat we gaan doen. En naast dat werk van Fabian de Dammers... gaan wij ook nog uh, aandacht besteden aan de muziek van T.B. Florissen. Want dat is wel in de maak. Uh, want als het goed is, uh, komt er een, uh, een muzikaal optreden hier. Ook van deze uh, Rotterdamse muzikant. Samen met Michel Ebbe en met Jiri. Dus dat uh, zit eraan te komen. En dus lijkt het wel een beetje gepast om dat samen te laten gaan. Dus Fabian de Dammers en... Ze staan volgende week min of meer centraal in uh, het uh, programma van de uh, Alternative FM. Nou, heb ik alles uh, gezegd en uh, gesproken. Dan zeg ik ook van we uh, gaan afscheid nemen volgende week. Uh, of uh, straks hebben wij natuurlijk Benno Veugen met natuurlijk nog uh, Peaceful Radio. Dat moeten we dan altijd uh, zeggen. Want vader Veugen is, gaat niet, uh, natuurlijk nooit verloren in dit programma. of in, Bij CFM. Uh, we sluiten af met het titelnummer van uh, dat album The Girl You Love. En dat is van Fabian Ardammers. Dag!